mijn lezingen. Misschien is het de eerste keer dat je luistert. Nou, vandaar dat ik dan ook maar dit eventjes vooraf zeg. Ja, de kerstboodschap was de vraag of er een kleine kerstboodschap kon komen. Nou, en ik vind het altijd heerlijk hoe als zoiets gevraagd wordt. Ja, en dan heb ik wel wat. Voor alle mensen wensen wij de vrede in hun hart. Vrede die mogelijk is om het uit onszelf... Te halen. Vrede die onafhankelijk is van anderen. Vrede die uitgestraald wordt naar iedereen die met jou in aanraking komt. Een goed gevoel over jezelf. Dankbaarheid dat jij gekozen hebt om in deze tijd te leven, zodat jij ook een bijdrage kunt leveren aan de wereldvrede. Het zal lijken alsof de vrede ver weg van ons is. Sommigen van ons zullen het een en ander meemaken. Maar kunnen wij dat blijven zien? Als geschenken? Geschenken van het universum? Hoe vervelend wij dat geschenk soms ook vinden. Maar als wij ze ervaren, als geschenken en ze accepteren als gebeurtenissen die op ons levenspad terecht zullen komen kunnen wij er altijd mee omgaan want we krijgen precies wat we aankunnen niets is erg Zorgen hoeven niet te bestaan. Slechts het vertrouwen, de hoop, maar bovenal het vertrouwen dat jij bijgestaan wordt, dat je opgetild wordt, dat je het niet alleen hoeft te ervaren, dat je niet alleen bent. Dat de omnicreativiteit, laten we zeggen de overkoepelende Godheid, precies weet wie jij bent. Maar die ook precies weet wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn, om de vrede uit jezelf naar boven te laten komen en te laten blijven. Misschien ben je het niet helemaal eens met dat geschenk. De gebeurtenis, hè? De gebeurtenis dus, die je zult ontvangen. Maar als je straks terugkijkt, zul je dankbaar zijn. Dankbaar dat je door jouw geschenk inzicht hebt verkregen. En dat inzicht heb je door je eigen eigen denkproces gekregen dan begrijp je dat deze laatste vier jaren tot 2012 nodig waren om de mensheid maar inzicht te geven alle mensen op aarde het inzicht in zichzelf te geven grootste geschenk ooit. We hebben besloten om op aarde te incarneren. En dat betekent ook dat wij gebeurtenissen op ons pad zullen ontvangen. Gebeurtenissen. Hoe vreselijk ook. Hoe plezierig ook. Geschenken. Het is maar hoe je ze ziet. Het is maar hoe je ze bekijkt. En het gaat erom hoe je ermee omgaat. Alles heeft zin. Niets gaat zomaar vanzelf. Toeval bestaat niet. Gebruik deze... Geschenken om de transformatie in jezelf naar boven te halen of niet? Jij hebt en jij zult altijd de keuze hebben, juist in deze tijd, waarin het licht en de duisternis een hoogtepunt vieren, de langste dag. De langste nacht. En nu in deze tijd. De langste donkere dag. En de kortste zonneuren. Kunnen we hierbij stilstaan? Eeuwen, duizenden jaren geleden. Stonden we daarbij stil. En bemediteerden wij de goede en negatieve krachten. <tie> en wij begrepen. En nu, in deze tijd, is het niet anders. Ook nu kunnen wij mediteren over het licht en de duisternis. De duisternis die wij nodig hebben om het licht te erkennen. Deze tijd die we nodig hebben om weer te leven naar het licht. Misschien wil je erover nadenken. Dat dit de waarlijke betekenis is van het lichtfeest. De duisternis die weldra overgenomen wordt door het licht. Daar groeien we weer naartoe. De duisternis en het licht. De mensheid in al zijn facetten die toegroeit naar het licht. Het licht in ons. Het licht binnen in ons. We hebben de duisternis begrepen. En de duisternis heeft zich vol dankbaarheid aan het licht gegeven. Zo komt de mensheid weer terug in zijn eigen godsgevoel, in zijn eigen licht, in zijn eigen Christusbewustzijn, Of zoals je wilt, in zijn eigen Boeddha bewustzijn. Of, zoals het duizenden jaren terug werd genoemd, we komen terug, weer terug, maar dan met behulp van onze eigen vrije denken terug in, in ons Osiris bewustzijn denk erover na dat dit door de grote meesters ons hier op aarde is doorgegeven Jezus, Boeddha, Osiris en vele anderen door de geschenken van de gebeurtenissen dus de gebeurtenissen te begrijpen te accepteren en vervolgens los te laten dus door de geschenken te aanvaarden hebben wij eindelijk begrepen en zijn we het licht, voelen we het licht. En mogen wij allen het licht in ons naar buiten laten stralen, zodat mensen die hier nog niet of nauwelijks van weten, ook door aangeraakt worden. Net zoals dat eens bij ons het geval was. Dat laten we hen duidelijk en liefdevol voorhouden. Liefdevol, liefdevol voorhouden. Dat als wij het konden, als wij het konden vinden in onszelf, zij het ook kunnen. Dat als wij onze negativiteit begrepen en in ons licht legden, zij het ook kunnen. Dan zijn we alle in staat van deze planeet één groot licht te maken. Heerlijke kerstdagen toch met elkaar. En uh, ja, graag tot een volgende keer. Dag.